1 uur. Jan van der Putten met het nos Journaal. Het lijkt erop dat staatssecretaris Wekers van Financiën kan aanblijven. In het debat over fraude met toeslagen heeft Wekers de steun van regeringspartijen VVD en PVDA en haar verwachting ook van SGP, ChristenUnie en 50. Andere oppositiepartijen vallen Wekers hard aan en dreigen met een motie van wantrouwen. Het debat, dat om kwart voor vier vanmiddag begon, is nu geschorst. Het gaat rond deze tijd verder.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 Een Amerikaanse abortusarts die terechtstaat voor de moord op drie baby's... wordt niet ter dood veroordeeld. Hij legt zich neer bij het oordeel van de jury dat hij schuldig is. En dat betekent dat hij levenslang de cel ingaat. De arts Kermit Gosnell had een abortuskliniek in een arme zwarte wijk in Philadelphia. Twee jaar geleden werd hij gearresteerd. De zaak leidde in de VS tot een fel debat... tussen voor- en tegenstanders van het recht op abortus. Justitie wilde tegen Gosnell de doodstraf eisen... maar omdat hij al op leeftijd is en in beroep kon gaan... was de kans klein dat de straf ook zou worden voltrokken. Dan nog het weer. Vannacht in het westen wat regen. Het koelt af tot 8 graden. Overdag veel bewolking en af en toe regen. Later in het westen weer droog. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Ja, hartelijk welkom bij het tweede deel van Casa Luna. We zijn er nog een uur. Wende Snijders zit hier ook nog bij mij aan tafel. En dat is hartstikke mooi. Uh, u kunt dus een vraag aan u stellen. Dat wordt ook uh, trouwens uh, via Twitter al gedaan. Kom ik straks even op terug. Uh, dat kan dus uh, als u twittert via hekje Kaasaluna. U kunt ook mailen naar kaasaluna@ncv.nl En we hebben het telefoonnummer 0800 1121. We hebben in dit uur ook nog nieuws uit Den Haag. Hans Andering komt ons zometeen vertellen over het debat dat tot nu geschorst was. Dat gaat nu weer beginnen, begrijp ik. Het is nog een beetje spannend, dus we, we blijven dat volgen. En er komt uh, dus nieuws vanuit Den Haag over staatssecretaris Wekers. En uh, ja, we gaan nog mooie platen draaien van uh, Last Resistance, de, het laatste album van Wende. Dat is afgelopen vrijdag uitgekomen. Even kijken, want er is één vraag, die had ik eigenlijk in het eerste uur moeten doen. Dat is natuurlijk de actualiteit die volgen we op radio 1. Maar er is iemand die daar gelukkig over getwitterd heeft. Uh, Cello1980 is dat. En die zegt: Ik ben benieuwd wat Wende van het liedje Birds van Anouk vindt. Past volgens mij echt in haar straatje, huh? staat hier. Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Een heel mooi nummer zelfs. Was ook echt, ik vond het ook echt een mooie zet mooie van Anouk, dat ze daarmee uh, naar het uh, Songfestival ging. Ja, en ik en vind het heel mooi. Ze heeft het, want jij was in theater vanavond. Hè? Ik weet niet eens even. Heb je het ja. nu wel meegekregen. Neem ik aan dat ze. Ja, ze heeft het gehaald. En ik vind ook uh, ik ging natuurlijk ook even sms'en van hoe heeft Anouk het gedaan. En ik vind het wel mooi uh, hoe, uh, hoe het allemaal gaat. Ik bedoel, en, en ik vind het ook mooi hoe ze op de een of andere manier blootlegt. Nog meer dan het al een soort van duidelijk was... wat voor een intens vreemd circus dat hele uh, songfestival is. Ja. Is dat iets voor jou ook ooit? Want vandaag, ja. ik zat vandaag nog even naar Pauw en Witman te kijken... daar zat Cornel Maas en die zei van wie zou dan kunnen? Treintje Oosthuis werd genoemd. En ik dacht, jij misschien ook wel. Ja. Niet? Nou ja, de, er, uh, nou ja, als ik het zo mag aanpakken zoals Anouk het ja. aanpakt, dan, uh, dan weet je wel, als je gewoon alles bij jezelf kan houden... Dan... Dan zou het wel interessant zijn, maar ik, ik weet het niet. Ik, vind, ik weet het niet. <lacht> moeilijk. moeilijk. Het is een moeilijk festival moet ik zeggen. Ja, misschien overval ik je ermee, maar ik overval je niet met de vraag naar die krankzinnigheid. Ik, ik, ik zal even beschrijven hoe de situatie hier in de studio was. <lacht> ik ben krankzinnig geworden. Wende heeft zich volledig <lacht> afgeschermd van ons, heeft er handen op de oren gedaan. En ik zag er de hele tijd denken: hoe zag het ook alweer met die krankzinnigheid? <laughs> dus, uh, nee, om nog even terug te gaan, Ruud Wijsman zei dat het dus een, een krankzinnigheid in de goede zin van het woord. Zo noemde hij dat, zo omschreef hij dat. Je ja. hebt veel met hem gewerkt, dus hij kan het weten. Ja, nou, ik zat eigenlijk waar ik eigenlijk aan zat te denken, misschien een, een soort abstract associatief vermogen. En dat herken ik misschien, daar herken ik iets in, want ik vroeger. Dat wij aan tafel waren, waren wij flink aan het debatteren en praten en aan het associëren. En, um, en misschien komt dat daar ergens vandaan. Ik weet het maar, niet. Maar associëren goed. wordt pas gek of krankzinnig. Krankzinnig is wel heel sterk worden, natuurlijk. Als andere mensen totaal niet meer kunnen volgen. Ja, nou ja, dat kon maar zo gebeuren. Ja. En als ik weet ook niet hoe dat helemaal werkt. Ik heb, ik heb een soort. Ook in muziek schrijven hou ik me. Ik geloof niet zo in logica ergens. Tenminste, zeker niet in het begin periode van een creatief proces. Ja. Dus ik kan, ik kan ik kan best wel losgaan zonder dat ik denk oeh uh, nou dit moet ik eventjes rechtbreien en anders doen en en logisch maken of ervoor zorgen dat mensen het begrijpen of zo. Daar heb ik niet zo'n last van. Ja. We, we laten het even bij de, dit deel, voor, voor wat de kaarsinnigheid... want we gaan naar Den Haag. Je, je bent gered door Den Haag. Hans Andringa gaat vertellen over staatssecretaris Wekers. Ja, ja, goedenavond, Hallo. Klaas. Ik maak het even heel kort, want Pieter Omzig van het CDA... die de leest nu het begin voor van een motie van wantrouwen... tegen de staatssecretaris van Financiën Frans Wekers. Op de aard en de omvang van de fraude... en of zelfs al geld is teruggevorderd... Wij zijn het met de Partij van de Arbeid eens dat er een verstoorde vertrouwensrelatie is tussen de staatssecretaris en de Belastingdienst. En met de VVD zijn we het eens dat we met de kennis van nu wat andere keuzes gemaakt zouden hebben bij de fraudebestrijding. Echter, die kennis van nu was breder aanwezig. De aard en de omvang is fors en daarom geniet de staatssecretaris niet langer het vertrouwen om deze uh, fraude op te lossen. Meneer Groot. Dit ja, wat... is uh, echt de... groot van de Partij van de Arbeid. Die intrompeert nadat uh, uh, Pieter Omzicht van het CDA heeft gezegd... dat uh, de oppositie geen vertrouwen meer heeft in staatssecretaris Wekers. En ...van nee. veel langer uh, dateren. Namelijk al sinds de, periode dat er, de lange periode dat er heel erg bezuinigd wordt... Op de nou, dit kan nog uh, wel even duren, Klaas. Hans, mag ik even vragen? Ja. Uh, de, want heb jij al een idee wie die motie uh, gaat steunen? Ja, daar heb ik een uh, idee over. Want in de wandelgangen werd duidelijk dat uh, de SGP, er is net uh, drie kwartier geschorst, dus er was even tijd om met de partijen te peilen, beide partijen te peilen hoe ze uh, erin zitten met zo'n motie. Het ziet er ernaar uit dat uh, ja, hij niet gesteund gaat worden natuurlijk door VVD en Partij van de Arbeid, ook niet door de SGP. En dat beraad van drie kwartier dat was dus nodig omdat na nou, verluid uh, 50PLUS en de ChristenUnie zich nog wilden beraden of zij die motie van wantrouwen zouden steunen. En de PVV? Bye. Okay. Uh, de, de PVV zou uh, voor uh, de motie stemmen. En uh, ja, dat gaan we dus uh, zo uh, horen. Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren... voordat het echt duidelijk wordt wat die twijfelpartijen gaan doen. Maar stel dat dat zo is dat uh, de SGP, de 50PLUS en de ChristenUnie... die motie niet steunen. Dat zijn bij elkaar tien zetels. Ja, dan kom je toch ergens in de buurt van de 80 zetels... Uh, steun voor uh, staatssecretaris Wekers. Ja dat is uh, niet echt heel ruim voor Wekers. Dus hij zal toch wel even moeten nadenken wat hij dan gaat doen. Ik denk dat hij wel zou gaan besluiten dat hij uh, uh, graag wil blijven zitten. Uh, maar als je het vergelijkt met staatssecretaris Teven... die een aantal weken geleden in een soortgelijke positie kwam... die had nog 100 uh, stemmen achter zich, dus twee derde van de Kamer. En dat gaat, uh, zoals het er nu uitziet, Frans Wekers niet halen. Oké, okay, het blijft nog heel even spannend. Dus in ieder geval uh, wat hij zelf gaat doen. De motie zal niet door een meerderheid gesteund worden. Maar we houden het in de gaten. Hans, als er nieuws is, meld het. hè? Ja, ik ga het doen, Klaas. Misschien tot straks. Dank je wel. Tot straks, oké. Ja, Wende. Zullen we even wat muziek doen? Ja. Uh, mag ik, ik... Ik wil de laatste... Als laatste gaan we goodbye doen. Hè? Ja, ja dat, zeker. Dat is bijna licht tussen tuss de hand. doen? Ja, nude. Ja, ja. Nude. Nummer drie is dat, nude. Ja, <laughs> technicus rent naartoe. Daar is die. Nakt. En nakt. En, en til... Van hop. Ja, precies <laughs> uh, en Want jij vertelde net, dit was aanvankelijk een heel ander nummer. Dit was in eerste instantie, had ik het op de piano geschreven als ballet. En daar luisterden ze naar. En ze vonden het afschuwelijk. Ze zeiden, wat een begrafenisnummer. Dus toen is dat opzij gelegd. En ik heb daar zo af en aan drie maanden gezeten. En um, op een gegeven moment hadden we toch nog een, een nummer nodig. En toen... Heb ik uh, gezegd, ja, ze willen nog een keer doen. En toen, hele andere fase in de ontwikkeling, vonden ze dat een goed idee, maar het moest dan wel uptempo. Ja, en toen is dit geworden. Ja, en, nu van, en toen vonden weet je, dan kunnen ze ook zo, we konden het dus ook weer helemaal omdraaien. Zeggen, ja, dit is echt het beste het nummer van de hele plaat. Dus Dat is ook wel grappig. Vrij inconsistent, maar. Nou ja, het was wel leuk. Geworden. We hebben nu wat nummers gehoord. We hebben jou erover horen praten. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, is uh, hoe het eruit ziet. Ja. Er is een heel mooi uh, boekje bij. Ja, dus er zijn een... twee versies, hè? Er en... is ja, dus een normale digipack en er is een limited edition. En, um... en de digipack is zeg maar zoals een cd er normaal uitziet. Ja, met, met een boekje, ja, met, de, met de lyrics en de images, zeg maar. En de, en de digipack, of, de, de, de, de luxe versie, zeg maar, dat is een hardcover cd-boekje. En daar is... 72 pagina's. Boekje zit erbij. En er zitten dus ook de teksten bij. En de, maar een uitgebreide versie van uh, de foto's die Miron Souvenir heeft geschoten. Voor dit, uh, ja, voor dit artwork. Wie is dat, die man? Want die heeft hele bijzondere foto's gemaakt. Ja, die heeft echt. Dat is, uh, ja, dat is wel een, echt wel een, een vrije bijzondere fotograaf. die um, is uh, Een Duitser. Die is ge uh, geboren in Duitsland, maar is uiteindelijk ook als fotograaf. Heeft hij gewoond in uh, L.A. en in New York. En in Pittsburgh. En hij is, bijvoorbeeld als hij wordt uh, tentoongesteld, dan wordt hij ook vaak samen met uh, Araki of Maplethorpe of Andy Warhol. Een beetje in die league. Ziet hij uh, qua uh, hoe hij geëxposeerd wordt. Ja. Hm. En ja, dat is vrij, vrij cool, yeah. vind ik zelf. En hij, ik ken hem via uh, het blad Zoom Magazine. En uh, daarvan is de creative director, is José Klap. En die ken ik. En hij heeft shoots gedaan, dus Miron Sofner heeft shoots gedaan... voor Zoom Magazine, en dat zag ik. En toen heb ik aan José gevraagd of hij ook voor het artwork uh, voor Last Resistance kon fotograferen. Want ik had José Klap gevraagd om de hele content, de hele art direction te doen voor, voor, ja, voor Last Resistance. Dus dat is zeg maar het boekje en de website en de videoclip en dat soort dingen. En, en uiteindelijk heeft hij ja gezegd? Hij heeft ja gezegd, ja. En, maar waarom wilde je hem dan zo graag? Wat, wat, wat nou, hij fotografeert heel nou, rauw. Heel rauw. Het is zwart-wit. Een grove kan Dat is zeg maar de technische aspect. Erin, maar hij kan ook echt. Um, nou ja. Het pijnlijke en het poëtische. Met elkaar verenigen. En het tijdloze ook. En Dat vind ik, vind ik, vind ik een hele mooie combinatie. Hij. Uh, als je zijn website bezoekt. Dan zul je zien dat hij. Uh, nogal ook de zelfkant van de samenleving. Heeft gefotografeerd. Ja. Uh, bij mij is het ietsje ja wat dat betreft, um, maar, maar die rauwheid decor. blijft er wel. Het decor speelt een hele grote rol op die foto's. Ja. Soms sta je wat dichter, maar soms sta je ja gewoon. Ja. Op nou ja, een dat vind ik afstand. ook Ja, vind ik ook wel mooi, want ik pas. Het gaat veel meer over het beeld dan over een portret van mij. Er zijn. Je hebt niet gezegd van zet mij er zo mooi mogelijk op. Nee, helemaal niet. Zeg maar want ik zocht. Uh, ook in Last Resistance in muziek inhoudelijk naar de donkere kanten wat meer. Uh, en dat wilde ik ook in de fotografie uh, terug, uh, ja, terugzien. En, en daar uh, was ik dus niet op zoek naar een mooi, mooie glamorous uh, nee. portretfotograaf. En, en ook de plaats waar het gefotografeerd is, het is uh, in een uh, sanatorium. Uh, gefotografeerd. Uh, een uur buiten Berlijn. Uh, en dat is een uh, oud uh, hospitaal voor eerste wereldsoldaten geweest. En dat is nu um, opgekocht door twee architecten. En die hebben 100 miljoen nodig om uh, 100 miljoen euro nodig om, om het op te bouwen. En tot, ja, die zijn er niet. En het is sinds 1995 staat het al leeg. Um, ja, en is het, is het een afgebladderd, ja, een eng gebouw. En er zijn ook de, bijvoorbeeld de film De Pianist en Val, Valkyrie. of zo. Die, daar zijn opnames daarvan gemaakt. Het is gewoon allemaal best wel... Ja. ja. Ik vind het moeilijk om het te beschrijven, maar het is... Ja, een is oud Sanato, een beetje de ja. Shining, maar dan oude Glory. En helemaal afgebladderd. Een waanzinnige locatie is ja. het. maar op de manier waarop jij erin staat, ook in hele bijzondere... Uh, Kleding. ja hier als een soort ridder bijna ja nou ja met dat samen schild. met José Klap dus en Tom Erebout, dat is de stylist geweest het is de stylist uit Londen die uh, van die, van, <laughs> van Lady Gaga ja dat is echt een <laughs> ongelofelijk wat, wat, <laughs> dat hij zegt ja, ja Lady Gaga ik heb even geen tijd ben met Wende bezig ja. Dat... Nee, ja, die, euh, nou ja, Lady Gaga heeft op elk continent heeft, heeft een stilist. En de stilist voor Europa. Maar die is dat nu niet meer, hoor, maar die was dat. Uh, Tom Erebout, die, heeft, die, heeft die, die is de stilist geweest van ja. dit. Maar alles bij elkaar ziet Art er work. fantastisch uit. En wat, wat, waarom is dit voor jou belangrijk dat, dat dit boekje erbij is en dat. dat deze sfeer ook uitstraalt? Ja, ja omdat voor mij het, het, het, het, zowel het muzikale aspect als het beeldaspect moet allemaal kloppen bij elkaar. En dat is even belangrijk. Ja? Uh, ja, vind ik wel. Dat moet allemaal op, het, op hetzelfde hoge niveau zitten. En, uh, en uh, ja, dat vind ik nu wel echt gelukt met Last Resistance. Ik bedoel, bij mijn vorige CD's is dat ook wel gelukt, maar dit is ja, ja dit is weer een stap verder. En daar ben ik heel trots op. En er staan ook nog uh, kunstwerken van jou zelf in? Tekeningen. Ja, in of de het... Limited Edition is het, zeg maar, bestaat het hardcoverboekje uit twee delen. En het, uh, dus, zeg maar, die, die foto's van Miron. En het tweede deel zijn dan teksten en tekeningen van, uh, uh, van mij. Ik heb in het hele schrijfproces van Last Resistance heb ik, heb ik daarnaast ook geschreven en geschilderd en getekend. En, en José uh, Klap die zei tegen mij, lever dat boek maar ook in. En, en toen zei ik, nee, want dat is voor mezelf. En toen zei nee, die gaan we ook gebruiken. Waarom wilde zij dat? Nou, om het ook nog persoonlijker te maken. Het zijn het is hele persoonlijke teksten staan erin. En hele, die tekeningen, ja, die zijn ook vrij, ja, toch wel persoonlijk. En, uh, en, en ja, daarmee wilden ze weer een andere kant ook laten zien van want, mij. Want ik, ik kende die kant ook niet. En um, als je bijvoorbeeld dit, ja, ze zijn eigenlijk ook heel verschillend. Ja, ja dat krijg je weer. Ja, dat, dat krijg je pas die pas krankzinnigheid op. weer. Ja, die halve schietse vertelling. Wat dit? Wat is ja, dit, bijvoorbeeld? Met ja. you and me. Ja, het is een dus, tekening van de twee hoofden. En een beetje, ja, ze schreeuwen eigenlijk naar elkaar, maar ze hebben geen contact. Nee, het gaat volledig langs elkaar heen. Dat ja, zijn maar... een beetje wiebelig getekende hoofden. Ja. Het doet wel een poging om met elkaar te communiceren, maar het lukt niet. Ja. Met rood als. Rood, zwart, wit. Ja. Ja, en, en, maar dat is wel gaaf, toch? Nou, ik ben zelf uiteindelijk, dus ook al vond ik het eerst best een beetje moeilijk. dat ze, dat, dat ze daarom vroeg, vind ik het nu alleen maar helemaal te gek dat dat er ook bij zit. Ja, en ook. Want wil je dat nu vaker laten zien? Nou, weet ik niet. Als het klopt bij het hele idee dan wel, maar nou ja, omdat het ook een soort samenvoeging is van, van een popalbum met met die theatrale elementen en het elektronische elementen met de orkestrale elementen. Ik vind het juist mooi dat twee verschillende werelden zo bij elkaar ja. komen, ook in tekeningen en beeld en muziek. Het zijn en... veel meer dan twee werelden. Ja, misschien wel. Ja, de, maar dat, maar oogenschijnlijk onmogelijk bij elkaar te brengen werelden toch in één homogeen toch wel geheel brengen. Dat vind ik heel spannend om, om te zoeken. Ja. ja. Wat, wat moet je nou hierna? Nou ja, Is weer op vakantie. Ben, nee. Ben dan, <laughs> ja. Ja. Nee, hierna. hierna een ik ga je ja. op de taart weer? Nee, nee. Ik ga in oktober ga ik een grote clubzalen uh, tour doen. Dus ik ga, ik ga lekker spelen ja. met deze nummers. En ik ga. En wie doet dat dan? De de Computers en zo. Nou, daar, daar ga ik nog een hele band uh, bij elkaar. Maar dat, dat, dat is live te brengen en... zoals het op de plaats is. Nou ja, het zal natuurlijk niet helemaal zo zijn, omdat Nakte er helaas niet bij kan zijn. Maar... Wel gevraagd. Uh, wel gevraagd en hij, het ging bijna door, maar toen uiteindelijk kon het toch niet. Uh, maar we gaan zeker nog een keer samenwerken wat dat betreft, want. Uh, we hebben zeker de intentie naar elkaar uitgesproken... dat het ons ja. ook heel tof lijkt om live te spelen. Maar nu komt er een andere nakt. Nu komt er een andere nakt. En daarna ga ik het theater weer in. In uh, uh, april, maart in 2014. En ik ga doorspelen en doorschrijven. Dat is het. Maar dat schrijven, Want heb je dan al nagedacht over wat dat nu zou kunnen zijn? Want dat moet weer nieuw worden? Denk ik. Nou ja, het begint toch bij de, bij de liedjes... En, en ik ben er nu ook wel achter dat dat niet zozeer te maken heeft met uh, waar ik dat nou doe, op doe. Of op een computer of op de gitaar of de piano of whatever zeg maar. Als ik maar, uh, als ik maar de, noodzaak, de noodzaak blijf voelen, de nieuwsgierigheid blijf voelen, ervaringen op blijf zoeken, ontmoetingen blijf aangaan, open blijf, wakker blijf enzovoort, dan komen er vanzelf wel nummers. Verras je jezelf daarmee nog? Met wat je maakt. Ja, nou, ik zou toch wel echt heel blasé zijn als ik op mijn 34 zeg... nou, ik heb het nu al zo'n beetje gezien. Nee, maar dat je, dat je denkt van, hè, waar haal ik dat in godsnaam vandaan? Nou ja, gewoon leven, denk ik. Ik bedoel, of gewoon leven. Uh, en goed dat je het kijkt. Ja, maar dus in die zin is het, ben je niet... Want ik denk, van, dat, is, ja, dat denk ik wel vaker hoor, met mensen die muziek maken. vind ik altijd zo knap namelijk. Maar dan denk ik, hoe, doe je, hoe doen ze dat? Wat gebeurt er in dat hoofd? Waar... Het grappige is dat als, ik, als het eenmaal klaar is... Dus als ik naar zo'n cd kijk, dan denk ik dat zelf ook. Ik bedoel, dan denk ik, hoe ging dat nou eigenlijk? Want wat ik zeg, ik vind een, een, een, een begin van een creatief proces... Vind ik echt afschuwelijk. Er zijn mensen die erbij zweren... maar echt, ik zou het liever overslaan. Maar en wat is het begin? Dat er niks is en dat je iets moet maken niks. Er is niet een liedje, er is geen melodie, er is niks, er is geen idee. Maar er is wel een wens om, om, om, om weer een plaat te maken of om gewoon weer muziek te maken, om te creëren. Dat is een hele, vind ik zelf, een hele rare paradoxale of tegenstrijd, ja. Dat je aan de ene kant wil je graag een creatief proces in, en aan de andere kant haat je het. En dus, of tenminste ik, ik kan het echt haten. En, en en toch, als het er is, ben ik zo blij dat het er is. En hoe het dan gegaan is, weet ik niet meer. Maar die haat, daar wil ik toch iets meer van weten. Want... Haat, diepe ja. haat. Nee. Ja, wat, wat haat je dan? Hoe... Nou ja, is dat ik, helemaal dat ik zo geconfronteerd word met, met... Ik weet niet, het is met de veelheid. van, uh, Het heeft nog helemaal geen kanaal. Of het, het is, er zijn zoveel dingen te kiezen. En over te schrijven en over... En, en voor mij werkt dat alleen maar heel erg verlammend. Dus ik moet me enorm beperken. Dus veel keuzes of veel mogelijkheden maken het lastig. Maar ja. Dat snap ik nog wel dat het lastig is, maar haten... Haat. Nou ja, haten omdat ik ook... En Nou ja, moet, ik moet het ook niet overdrijven, maar dat is wel leuk. Je mag het wel een oh, beetje overdrijven, moet, moet toch? moet ik er weer niet te veel voor doorheuren. Ja. Het is vier voor half twee, ik ga nu echt dingen overdrijven. Nee, nee, maar, nee, maar dat ik ook wel geconfronteerd word met het feit... met mijn weerstand... Met mijn weerstand om uh, uh, um door te gaan en om, uh, om erin te geloven. Uh, ja Of om het af te maken, ook zoiets. Zou, zou die ooit zo groot kunnen worden dat je, het, dat je het gewoon niet meer doet? Nee, want ik ben toch te nieuwsgierig. Wat er gebeurt als ik het wel doe. Ik kijk eens even in, in de mailbox. Ik weet het eigenlijk niet, dat telefoonnummer noem ik ook nog even. 0801121. Ik heb geen scherm voor me, dus ik moet even afwachten wat er binnenkomt. Maar de, de mailtjes kan ik wel zien. Um, en iemand schrijft, dat is wel grappig. Om, dat, dat is wel leuk dat het zo genoemd wordt. Iemand heeft het over, wat een supermooi muziekschilderij. Ik denk dat dat ah. nog naar aanleiding van het eerste nummer uh, was. Dat, wat was het ook alweer? Devilspect, Devilspect. Devilspect. Maar schilderij, muziek, dat is mooi dat dat samenkomt. Yeah. Dus hier word ik nou helemaal gelukkig van. Oh. Top Wende schrijft Casper Witteman. Leuk. Nou, dankjewel. Devils. Heel gaaf. Hier gaan zeker DJ's mee aan de haal. Goed van Esmond. Uh, dit is ook wel grappig. Muzikaal is het niet helemaal mijn ding. Maar Wende is een prachtig, mooi en fascinerend mens. Vond ook de aflevering van haar met 24, 24 uur met. Oh ja. Wilfried ja. de Jong. Ja, ja, ja. Is dat ook, nog steeds? TV? Dat programma bestaat nog. Ja, dat bestaat nog. Bestaat nog. Zeker. Ik weet niet of het nu op tv is, maar het komt er in ieder geval wel weer. Nee, ik bedoel niet nu, nu ja, maar ja, ja, in deze maanden. Overigens, um, um, moet ik zeggen dat toen ik de eerste keer luisterde... dacht ik ook van, huh, wat is die aan het doen? Maar ja. dit, is, dit is typisch zo'n cd waar je wat vaker naar moet luisteren. Ja, maar dat heb ik dat... eigenlijk met al mijn cd's wel eens een beetje gehad. Maar nu, nu ik terugkijk, denk ik, dat, bij die vorige was dat toch minder? Nou, nou mijn was wel iets toegankelijker. Maar ik weet wel bijvoorbeeld La Vie en Noyer dat mensen echt dachten... We begrijpen niet dat is, is krankzinnig, ja. die vrouw. Ja, ik ga nog even door met die mailtjes, het gaat lekker, hè? Waarom zo'n heftige reactie... Oh, dat is iets... Oh, goede vraag. Heeft de... Is er een vraag? Daar gaat het gaat helemaal niet over. Oh, wacht even. Grote stilte. Oh, oh wacht ja, ik, dat is de ja. hele vraag die begrijp ik niet, maar ik ga hem toch maar even ja. doen. Hè. Misschien, is, ik weet niet of het leuk is. Ja. Waarom zo'n heftige reactie op een verzoeknummer in de Effenaar? In de Effenaar? In Eindhoven. Verzoek oh. was je suis want niets is minder waar. Ja, wat is niet. Wat... Want niets is minder waar, waar, staat er. Oh, het is wel een cryptische mail. Maar misschien, als je ziet zie dat niets is minder waar. Dat is gek. Maar, nee, maar in ieder he geval, nou, heftige reactie. Ik heb geen vliermaar afgebeten <lacht> of dat soort dingen. Woedend was je. Ja, woedend. <lacht> ik heb gitaren door het publiek gegooid. Maar uh, nee, ik, ik had. Ik had net een... Eh, men, men, ja, de, waarom? Eigenlijk is een goede vraag. Ik dacht, ik had net mijn plaats gezongen. Er? En iemand riep, je ziet, ik nee dat meen je toch niet? Omdat, omdat ik net eigenlijk... Ik ben zo bezig om niet meer... Je was dit aan het zingen, Last Resistance. Last, ik deed de Naked Sessions van Last oh, Resistance. Oh, ja. hè, maar een een clubtour buiten de Randstad. In kleine clubjes, geweldig. Of nou ja, kleine clubjes valt trouwens om mee. Ja, de Evenaar eh, De effenaar en in de Vera in Groningen. Echt een feest. En toen, en toen had ik net die hele show had ik uh, dat gedaan. En toen riep iemand Jeussui kom je. Suis je suis. En voor mij is dat, is dat zo'n ander tijdperk. Dus uh, ik was even helemaal van mijn stuk, omdat ik dacht van, hè? Maar Josuiek kom je, suis je suis, dat, dat, hoort, dat hoort, ja, dat hoort er helemaal niet meer bij. Zeg maar. oh, daar, zie ja, dat gaat, je? Het gaat een beetje <laughs> met de computer, die wordt ook een beetje. Nee, maar dus, dus ik had. En ook omdat het voor mij, uh, voor mij op dit moment, heb ik, had ik al wel meerdere malen aangegeven, van nou, ik ga geen Franse chansons meer nee. zingen even voor een heel lange tijd. En dan zie ik hem zo raar uit de lucht vallen. Maar dan. En wat deed je toen dan? Niks. Ik zei alleen, dat meen je toch niet? Oh, nou, dat was het. Dat was oh, het. Dus, dat valt vind, wel mee. Mee. vind ik ook. Toch? Ik snap of ook deed wel, ik nog is. wat ergens? Was ik. Heb ik toch dat bierflesje in iemand's <laughs> ja, hoofd gegooid? En de verkeerde dan ook nog waarschijnlijk. Want <laughs> je moet ook nog kunnen gooien als je dat Nou, vooralsnog excuses voor. <laughs> voor, die voor, de, voor de heftige. Voor de heftige. Ja, dan nog wat uh, tweets. Uh, zo lekker dat er op de Nachtelijk Radio dan een mooi interview met Wende is. Houdt me wakker. En, iemand, en wat schilderen komt terug, wordt een beetje de rode draad in de tweede uur. Prachtige nieuwe CD van Wende. Snijders, dat erbij. Heerlijk om me op te schilderen, zegt iemand. Oh. Doet me denken aan de Rainbirds. En nee, Birds, Rainbirds? Ja, ik weet het niet. Nee, is... is er ook nog een vraag? Uh, ja, Ik heb er nog wel een paar, maar even kijken. Uh... Dat is ook zo. Nee er, staan, nee, er staan alleen maar mensen die zeggen dat ze het leuk vinden. Dat Prettig. Nou, ik do vind het ook fijn dat jullie luisteren. Ja, precies. <laughs> ja, dan doe ik de. de ik heb de. Gebeld 0800 112. Ik snap het niet, mensen bellen niet. Ze mogen vragen stellen aan Wende. Misschien doet de telefoon het niet, maar dat maakt niks uit. We doen gewoon weer een. Een lied, even kijken. Mag ik kiezen? Of, uh... Ja, ja. Uh, <lacht> hadden we nou uh, Last of yeah. hebben hebben gehad? Nee, Devel, we, Devel. Niet, we hebben oh, last we nog niet Sisters oh. of niet gehad? Oh, dat dacht ik. Dan nou, doen we die nu. Doen we die nu? Dat is nummer 5, moet ik erbij zeggen. Had been searching me for years she crawled her body to the surface and dragged along her tail of tears she held my hand, set on my back crept in the cradle of my mind she sang her song right through my heart lines and left a trail It's inner silence, I fear most It's inner silence, I fear most Warm and brace, you can feel your last resistance lies in the elegance of disgrace, and I've been. To the water, my heart stopped beating, silence grew. I could not breathe, my lungs had left me. No sign of life to pull me through. And as I sank, I hit the bottom. She smiled at me from up above. Het wordt steeds mooier, dat kan ik u verzekeren. En dat, dat is goed als dat bij een CD zo werkt. Last resistance van de CD. Last resistance van Wende. We gaan naar Den Haag. Hans Andering gaat, die zit bij het debat uh, rond staatssecretaris Wekers. Hoe, ga, hoe gaat het, Hans? Ja, dat hangt er vanaf van welke kant je kijkt. Vanuit de oppositie dan wel vanuit de, de coalitie. Maar er is uh, net, hebben we al eerder gemeld... een uh, motie van wantrouwen ingediend. Want ondanks alle toezeggingen... die de staatssecretaris in het debat heeft gedaan... alle verbeteringen die hij heeft voorgesteld... Uh, was het voor een aantal partijen in elk geval niet voldoende... om het vertrouwen in de aanpak en de positie van de staatssecretaris... bijvoorbeeld bij de Belastingdienst... Uh, dat dat uh, vertrouwen bij die partijen er nog niet is. Er werd een motie ingediend en dat eindigde met de volgende woorden van Pieter Omzicht van het CDA. Daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gooit de beraadslagingen, zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Financiën en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is ondertekend door uh, Omzicht, Van Vliet, Bashir, Koolmees, Van Ooyek, Klein en Tieme. En die namen, die passen bij de partijen CDA, SP, GroenLinks, PVV. En er was nog twijfel over uh, de SGP, over uh, de ChristenUnie en over 50+. Plus. Nou, van de SGP was al wel vrij snel duidelijk dat die geen steun zouden geven aan deze motie. En dat klopte, want uh, Albert Dijkgraaf, Dijkgraaf die zei inderdaad ook dat uh, hij voldoende vertrouwen had in de, in de staatssecretaris. Uh, Carola Schouten van de ChristenUnie die noemde een aantal punten op... waardoor ze ondanks haar twijfel toch nog wel... Uh, steun kon geven aan de staatssecretaris en haar bijdrage... die eindigde dus als volgt. De aanpak is geïntensiveerd vanaf 2011... en de staatssecretaris heeft nu wederom... een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. Alles afwegen ziet mijn fractie dan ook onvoldoende reden... om de motie van wantrouwen te steunen. Dat was een uh, meevaller voor uh, de staatssecretaris en voor de coalitie. En het was ook nog even spannend wat uh, 50PLUS zou gaan doen. Het zijn maar twee zetels, maar uh, nu telt iedere zetel... En uh, Norbert Klein van uh, 50PLUS... die zei eigenlijk min of meer dezelfde bewoording als uh, Carola Schouten... noemde zij een aantal beloften op die de staatssecretaris had uh, gedaan. Dat hij in de toekomst de zaken veel beter gaat aanpakken, fraude bestrijden. Maar bij 50PLUS valt het dubbeltje naar de andere kant. Dus, zei Klein... En die opstelsom maakt dat de balans voor 50PLUS negatief is... om de staatssecretaris nog het vertrouwen te geven. Helaas... En vandaar dat wij de motie ondersteund hebben. Nou, als ik nu even optel, Klaas, dan uh, kom ik op de volgende optelsom... dat uh, 63 leden van de Tweede Kamer de motie van wantrouwen... tegen staatssecretaris Wekers steunen... en dat 87 mensen achter de staatssecretaris blijven staan. Het is geen fraaie score voor Wekers, kan ik zeggen. Want bij teven vertelde je net, was het 100 ongeveer, hè? Ja, die zat rond de 100. Dan kan je nog zeggen, ik heb de steun van twee derde van de Kamer bij 87 wordt het al een beetje penibel. En in de aanloop van dit debat uh, hoorde je ook al bij de coalitiegeluiden als hij alleen maar gesteund zou worden door de coalitiepartijen... dan moet Wekers wel even bij zichzelf gaan nadenken wat hij gaat doen. Nu krijgt hij dus ook nog steun van de SGP en van de ChristenUnie. Ja, het zijn maar een paar zetels. En of dat genoeg is, het is even de vraag. Dus uh, er is nu weer even geschorst. Dat zal niet zo heel lang duren. En dan gaan we van uh, Wekers in elk geval horen... Uh, wat hij de Kamer gaat adviseren, wat te doen met deze motie. Nou, mijn vermoeden is dat hij gaat zeggen van... Ik ontraad deze motie, maar ja, dat zal weinig aan de stemming uh, veranderen... want daarna moet ook nog gestemd worden. En dan is dus even de vraag welke conclusies uh, het kabinet... inclusief uh, Wekers gaan trekken uit de stemming. Want uh, als hij ontraadt, dan blijft hij? Uh, ja, dat uh, laat dan in ieder geval zien dat uh, zijn uh, instelling is van ik blijf. Dat heeft hij trouwens al eerder uh, op, uh, in het debat gezegd. Hè? Van, uh, ik wil graag de dingen die de afgelopen tijd fout zijn gegaan, wil ik verbeteren. Ik heb ook allerlei uh, nieuwe initiatieven al ontplooit. De afgelopen twee jaar heb ik zeker niet door mijn handen gezeten. Ik heb al tal van verbeteringen of een betere fraudeaanpak uh, ingevoerd. En uh, dat ga ik nog verder intensiveren. Kortom, uh, hij zegt van uh, laat wekers een karwei afmaken. En uh, ja, dus uh, 63 Kamerleden die zeggen van... Uh, nou, wij, wij geloven er niet meer in. Er moet een nieuwe man of vrouw komen... om in ieder geval de relatie tussen het ministerie van Financiën tussen de staatssecretaris van Financiën... die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst... dat vertrouwen waar de ambtenaren nu allemaal klagen... van wij vertrouwen deze man niet meer, uh, hij uh, luistert niet naar ons... Hij, hij, hij legt onze adviezen naar zich neer. Ja, dat krijgt wekers in ogen van uh, 63 Kamerleden nooit meer goed. En het is ook inderdaad de vraag of hem dat gaat lukken... ondanks het feit dat hij dan toch nog de meerderheid vanavond achter zich heeft. Hans-Andringa, ik dank je wel. Alsjeblieft. Tot later. Goed, Wende. Uh, tijdens het luisteren naar Last Resistance... zat ik mij nog af te vragen... of jouw stem eigenlijk ook veranderd is. Op ja, best die... wel. Ja, hè? Ja. Uh, maar dat gebeurt ook weer elke keer. Er Ge gebeurt er wat anders mee. Ik ben ook twee jaar stop met roken. Dat is echt wel een verandering. Dat, toch ja, wel? merk je dat? Wel? Is dat, ja. dat lijkt me gunstig. Gunstig, toch? ja. Het hangt een beetje van, waar, van welk geluid je houdt. Maar... Nou, nee, maar voor mij was het in ieder geval makkelijker. Het is niet door, ik hou altijd een beetje dat uh, schorrige geluid. Het is, maar het mm, leek ook wel of gedurende het hele proces een soort van zachtheid inkwam die ik niet eerder kon toelaten of zo. Maar dat is niet zo bewust gegaan. In één keer had ik het. En dat had, en dat had ook echt te maken met dat nakt en tilman keer op keer op keer op keer tegen me zeiden... kun je wat zachter zingen alsjeblieft? Zou je ietsje zachter willen zingen? Zou je ietsje minder vibrato willen? Zou je nog zachter kunnen zingen? En in eerste instantie dacht ik... man, ik schiet jullie allebei gewoon hartstikke dood. En, maar op een gegeven moment dan ga je, ga je dat ga je toch proberen... en een beetje zo toch op de juiste manier water bij de wijn doen... en dan denk je, verdomme, dit is allemaal wel gelijk. Want dan vond je het zelf ook mooier worden? Nou ja, je krijgt er een kleur bij. Daar gaat het om. Het gaat erom dat ze je verrijken. Ja. En Alley. ja, dat vind ik wel uh, fijn. Ja. Er zijn wat tweets binnengekomen. Um, even kijken, deze was het. Wende, bedankt voor je mooie album, schrijft Paul Geraads. Smaakte de elektronica naar meer? Dus ga je dat vaker doen? Dat kan ik nog niet zeggen. Dat weet ik niet. Dat is een duidelijk antwoord. Dan schrijft M.K.A. Kie, weet ik het. Uh, wat een fijne radio. Naar wat voor concerten gaat Wende zelf het liefst? Oeh, nou, ik ben ook wel een beetje vuilnisbakkeros. Waar ben ik nou laatst naar geweest? <lacht> ik kan het even niet meer herinneren. Oh, ik was nou iets heel tofs geweest. Ach, vervelend dat ik dat nu even niet kan herinneren ik ga nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook van ik bijvoorbeeld ben naar de kills geweest uh, nou naar de kills naar toen uh, een blood pressure uitkwam uh, maar ik hou ook ik ben even heb even een blackout een blackout met waar ik nou eigenlijk naartoe ben geweest ik vind uh, uh, ik ben naar Jonas police Omman geweest vond ik dat toen tof vond ik toch eigenlijk niet zo tof <laughs> Ga je, ga, je naar, ga, je, ga je ook naar een Nederlandse uh, kleinkunstcollega's? Nee. Nee? Nee, uh, nee. Ik ga, nee Patrick Watson vind ik te gek. Uh, dat heb, die, ik heb hem toen gezien met het Concertgebouw Orkest. Um, maar dat was ook al twee jaar geleden. Oh ja, ik heb hem toen ook Patrick Watson gezien met Sinfonietta. Ik zou naar Olafur Arnold's gaan deze zaterdag. Dat is een soort nieuwe avant-terrible. In de klassieke muziek. Die klassieke muziek met elektronica. Mixt. En ik ga... Ik ga volgende week... Zondag naar Parijs. Want dan ga ik naar Apparat kijken. Uh, en Apparat die werkt nu samen met NACT. Uh, die is nu... Zijn ze aan het optreden door de hele wereld. En uh, ik ga even naar Parijs. Ik ben zo, zo bang <laughs> dat ik heel dom overkom. Maar wat is Apparat? ja apparaat is ook ja, een soort elektronisch hoe noem je dat eigenlijk ja hij komt uit de dancehoek, maar maar heeft ook wel uh, elektronische ja, pop CD's gemaakt hij is nu ook hij heeft ook theatermuziek gemaakt maar hij heeft ook een filmscore net gemaakt dus hij kan ook van alles ja hij was ook een hij heeft ook met moderat ja dat is ja, meer de DJ hoek wel. zit dat ja, ja. Het, niet mijn wereld dat merk je wel Tenminste, ik ken hem niet gewoon, misschien vind ik het ook leuk. Dat prachtig. geeft niks. Uh, we gaan Oeh, zo... ik ben. Oh, wacht even. Oh, nee, sorry. Nou ik ben naar Gergjev oh. geweest ook. Ik, ben, of, ik heb hem oh. gezien. Och, man, dat is fantastisch. Ah, wat was het? Was het. Mam, Stravinsky. Ja, dat was het. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Dat is ook een expressief baasje, volgens mij. <laughs> zo, ja, <laughs> ja, best wel. Ja, gelukkig ken ik dan toch iemand Ehm. <laughs> Nog, ja, we gaan naar Timo aan de telefoon. Maar één ding wil we nog even voorlezen. Wat een geweldige plaat Overigens, uh, was laat me geweldig gedaan. Dat is al van lang geleden. Ja, ja, als mensen ja, ja. dat gaan vragen, dan ga je ook bierfliezen daarover. Nee, daar nee, over, geen vleermuis zo ik of zo, maar ik... Fantastisch. <laughs> ik. vond het ook geweldig. Ja, maar, maar je, je hebt zo af en toe van die magic moments in je leven ja. die je zelf niet eens door hebt, omdat ja. je alleen maar een soort epileptisch hebt. En been hij zat in de hebt. zaal toen nog, hè? Nee, oh. nee, nee, ja, nee. Oh, ik heb hem nooit ontmoet. Ach. En ik heb maar één nummer van hem gezongen. Oh, ja. Goed, Timo aan de telefoon. Ja, dag Klaas. Hallo. En dag Wende. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik hoorde dat je benieuwd was naar vragen. En ik had op zich wel een vraag. Maar ik denk, laat ik maar niet bellen. Maar omdat je graag vragen wil, denk ik van toch maar bellen. Toen moest je wel. Nou, Oké. Okay. Kom maar op met die <laughs> vraag, Timo. Uh, ik ben wel benieuwd. Ja, ik weet niet hoe oud je ongeveer bent. maar. Ik 34? 34? Ja. Oh, nog heel jong. Ik ben wel benieuwd uh, of je zeg maar, omdat je net in het gesprek met Klaus ook zei over creativiteit en dat het zoiets ongrijpbaars is. En ook zeg maar zo moeilijk, vanaf, vanaf niets beginnen. Vroeg ik me af of je gedurende je carrière, want je hebt wel veel verschillende dingen gedaan had ik begrepen. Dat klopt ja. Of je gedurende je carrière uh, bedreigingen van je creativiteit hebt kunnen identificeren of je hebt, zeg maar, hebt kunnen identificeren welke omstandigheden... of welke gedragingen of wat dan ook... welke factoren potentieel bedreigend zijn voor je creativiteit. En als je die geïdentificeerd hebt, hoe je daar dan mee omgaat... hoe je die in toom houdt, hoe je dat op afstand kan houden... Of hoe je daar... Oh, wat een goede vraag. Dankjewel. Jammer dat de beste vraag vanavond niet van mij komt. Oh. Nee, dat is niet waar. Je, je, maar je hebt het voorgemasseerd. Ik kom alleen uit een andere herstel. Uh, nee, maar uh, of ik uh, de potentiële bedreigingen voor mijn creativiteit. zijn onder andere. Uh, luiheid, onverschilligheid, destructief gedrag. omdat ik bang ben voor mijn eigen potentieel. of bang ben voor mijn eigen onkunde. Bedreigingen voor creativiteit zijn misschien wel gevoelens van waardeloosheid. Hoe ik daarmee omga is opstaan, mijn tanden poetsen en aan het werk gaan. En die angsten uh, proberen niet serieus te nemen. Wel te zien en te voelen en te erkennen, maar niet uh, door me er te laten leiden. Maar, maar ze komen dus allemaal van binnenuit, die potentiële bedreigingen. Um, nou vooralsnog heb ik nog geen bommen in mijn brievenbeurs gehad. Nee, maar de bedreigingen van je creativiteit, de eventuele bedreigingen van je creativiteit komen allemaal van binnenuit. Het zijn allemaal eigenschappen die ja. van binnenuit komen, niet ja, ja. van buiten. Ja, nee, die komen niet van buiten. Nee. En dat destructieve, waar zit dat dan in? Nou, omdat je wil kapotmaken uh, in plaats van het aangaan. Ik bedoel, dat is, zo zit dat. Uh, het maar is wat wil je kapotmaken? Je energie, je, je, je, je, je, je flow. Omdat je bang bent dat het misschien wel lukt. Of omdat je bang bent dat het mislukt. Beide even angstaanjagend. Ook bang voor lukken. Ja, maar bijvoorbeeld Threat of Happiness. Nummer 10 op de cd. Dat gaat daarover. Dat gaat over de angst voor, voor geluk. En aan de andere kant de hoop daarop. En dat is geïnspireerd op een... Uh, op de inauguratie-speech van Mandela. Dat is geschreven door Marianne Wilson, Williamson. En ik denk dat een heleboel mensen dit wel kennen... maar ik ga hem toch zeggen. is: uh, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond meaning. It is not our darkness. It is our light that frightens us the most. It is not... In some of us, it is in all of us. And by letting our light shine, we give the others the opportunity to do the same. Dat ijs langer so. hoor, maar, um, maar dat is een beetje da dat. Prachtig. Ja, en uit het hoofd. Ik kon niet anders. En, en, en mag ik nog één ding aanvullend vragen? Ja hoor. Uh, dat angst voor het lukken of het angst voor het mislukken... Is dat dan angst voor lukken of mislukken in je eigen ogen... of in de ogen van de publieke opinie? Nou, in eerste instantie in mijn eigen ogen. Maar natuurlijk ben ik ook bang dat datgene wat ik het liefste doe... dat dat afgewezen wordt en dat ik daardoor dat niet meer kan doen... of dat er dan niet meer van me gehouden wordt... of dat ik dan uh, alleen gelaten word. Ach, meisje, ja, het is. Maar zo dramatisch is het allemaal niet. Want zou, zou dat nog ik... kunnen? Dat kan toch helemaal niet meer? Dat, dat nee, je... maar ik heb het hier niet over een reële angst. Het gaat hier over ja. een potentiële bedreiging, toch? Als ik het goed heb. Ja. En dat is niet een. Dat gaat niet per definitie over iets wat reëel is. Nee, ja, nee, nee. Okay. Maar het zijn wel reële ja, maar ik weet bijvoorbeeld Werner Herbes... Dat is, uh, die heeft in uh, het Concertgebouw Orkest gezeten. En die is nu met pensioen. En die zei dat hij tot aan de laatste dag dat hij daar speelde... dat hij zenuwachtig was en bang, bang om, uh, weet je wel, om, om, om, om het niet goed te doen. Terwijl die man een fenomenaal muzikus is. Dat is toch, dat is toch interessant? Ja ik weet het dus van Willem Wilming, die dichter die had dat ook. Ja. Die maakte fantastische dingen ik dacht iedere keer dat hij het niet meer kon. Maar het kan ook een motor zijn. Ik bedoel ja. je kan het ook tot je kan het ook tot iets positiefs draaien. Maar je hebt ook plezier in het werken op zich. Je hebt plezier in het opstaan, je tanden poetsen en aan de slag gaan. Vind je dat leuk? Nou, uiteindelijk wel. Maar in eerste instantie niet elke dag. Maar ik vind het. Ja, kan en kan niet. Ik ga het niet mooi maken dan het is. Maar, ik nee, vind, maar je hoort mij niet even voor de goede orde. Uh, je hoort mij echt niet zeuren. Want nee, ik doe nee, echt. Nee, uh, maar ik, gewoon eerlijk zijn. Ja, nee, ik doe, doe wel echt wat ik uh, wat ik. Ik doe toch. Uh, uh, bottom line is dat ik doe wat ik leuk vind. En, en ik. Uh, en ik ik probeer, ik doe daar eigenlijk geen artistiek compromis in. Nou, maar... okay, dat kan niet uit afgenomen worden. Nee, maar, het, maar het, soms dan, dan poets ik liever zes uur lang mijn tanden... dan ja, dat ik ja, aan dat de ik piano ga Ze ga zijn ook heel wit, die, hoor, dat kun jij niet zien. Maar... <lacht> Bijna niks meer van over. <lacht> ik heb gelezen dat je dat wel zou willen, die voortanden wegpoetsen, toch? Nee, helemaal niet, dat wilden anderen. Ik, ik, heb, ik heb een beetje konijnentanden, maar ga maar ja. googelen. Maar... <laughs> maar no uh, iemand heeft daar wel eens voor gezegd... die moet je recht laten zetten. En uh, oh, nee. dat doe ik dus nooit. Timo. Nou, ontzettend bedankt. Dank je wel. Hey, ja, echt goed. Dank je wel. Dat is goed, want we moeten nog wel een paar dingen doen. Dat oh. uh, moeten even, we doen. Uh, <laughs> oh, nee, die, die meneer van, uh, van de FNA, die schrijft nog... nee, we wenden geen kritiek op je reactie... maar ik vond het een compliment. Dit album bewijst dat je bent wie je bent, een fantastische zanger is... met zoveel passie uh, dat hij ervan afspat. Ja. Veel bewondering naar, nou, helemaal mee eens. Dat was dus dat het mooi. cryptische dingetje ja. nog van... je suis comme je suis, nee, ja. in tegendeel. Toch? Ja. ja maar, maar goed, goed dat hij dat nog even geschreven Iemand anders, misschien een ongebruikelijke vraag... maar ik bedoelde niks kwaads mee. Zou wel een keer een kop koffie met haar willen drinken... om haar eens in het echt mee te maken? <laughs> maar ik kan haar ook niet kwaad nemen als ze... Dat wat vreemd vindt of zo. Laat maar terug mee als het wil. Ik zal de naam... Uh, zal ik hem noemen? Ja, nee. Dus, dat, dat geef ik straks door. Uh, niet dat het erg is hoor, want ik kan me dat heel goed voorstellen trouwens. En uh, Niels Zelenberg. Uh, oh, vragen. Ja, moet ik dat nou doen? Ik moet zelf namelijk nog iets hebben. We moeten nog ah, even ja, over we, we, we, we Jordanië ja, we, we, we. hebben, toch? Ja. En, en goodbye. Ja, ik ga naar kijken, Jordanië. kijken. Um, Misschien is het. Dat... Nou, even één vraag dan. Ja. Vindt Donna Summer ook een onvergetelijke vo vocale grootheid? <middels> <laughs> dat kan je een soort retorische vraag. Ja, dat vind ik ook. Okay. Uh, welke van de Nederlandse is, van de laatste tien jaar... hadden een wereldser kunnen zijn? Als ze in gebo Amerika geboren zouden zijn? Oh mijn god. Oh. Uh, uh, dat is moeilijk. Maarten van Roosendaal. Ja, ik weet niet of het een zangerist is. Maar... Nee, weet ik, maar <laughs> ik die is toch wel echt... <laughs> ja, veel die, die, te oh, en ondergewaardeerd. En, ja, en het is klopt. afschuwelijk. Ab ja, dat hij ziek is. Ja. En uh, ja, dat is waar. En dat, dat is ja, nou ook helemaal mee. Ik ben het echt overal mee eens vanavond. Um, Jordanië, daar ga je naartoe. Dat moet je ja. nog even vertellen. Ik in, ga van in. 2 tot 9 juni ga ik naar Jordanië. En dat is in het kader van. Uh, oh god, ik, het is echt bijna twee uur. Uh, Serious Mission, Serious. Maakt niet uit hoe het heet. Het. In ieder geval Merlijn Twaalfhoven, componist ja. en cultureel ondernemer, zoals hij zichzelf noemt, uh, heeft dat in gang gezet omdat hij wilde dat er een positief uh, ja, geluid kwam. Of in ieder geval een connectie werd gemaakt. Hij wilde vanuit Nederland helpen. Dus hij, heeft, uh, hij is daar al naartoe gegaan in april. En doet workshops met kinderen. Maakt muziek met die kinderen. Um, en nu gaat er een, een tweede missie naartoe. Serious Mission is het. Ja, dat is het. En, um, en dan ga ik ook workshops doen met kinderen. En... Uh, uh, nou ja, dat lijkt me heel bijzonder. En dat heb je ook in. in uh, ja, we moeten kort Ik hoor dat we weer naar Den Haag gaan. Maar je hebt dat ja. ook in, in uh, Cambodja, Cambodja en Zuid-Afrika gedaan. gedaan. En in Zuid-Afrika, ja. Met Paint the Future. Met ja. die kinderen aan de gang. Ja. ja we moeten nog, ik wil nog heel graag goed bijdragen. We moeten even naar Den Haag. Ja. Dus, en hier hadden we ook. We zien dat twee uur is nog te kort, hè? Het is nog te kort. Ja, we hadden drie uur moeten hebben. Hans-Andering, ja, het uh, is bijna afgelopen het uh, debat. Er gaat nu uh, gestemd worden over uh, die motie... waarvan we in wezen al wel weten uh, hoe die gaat aflopen. Uh, staatssecretaris Wekers, laten we even meeluisteren naar die stemming trouwens. Die is nu bezig. CDA, 50+, plus, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. De motie is verworpen. Waarmee er een einde gekomen is aan de vergadering... Ik sluit de vergadering. Kijk, dat is uh, helder en kort. De motie heeft het uh, niet gehaald, maar dat hadden we al eerder geconstateerd. 63 uh, stemmen voor de motie en 87 tegen. Wekers gaf uh, eerder al aan toen hij de motie moest uh, beoordelen. Hij was daarin heel beleefd. Hij zei uh, niet dat hij de motie ging ontraden... zoals ik eerder even veronderstelde dat hij zou gaan doen. Maar uh, hij zei, uh, ik laat het oordeel over aan de Kamer. En verder zei hij nog...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 En ik zal ook altijd gemotiveerd blijven... zolang ik deze verantwoordelijke functie mag bekleden. Nou, en dat zal dan nog wel een tijdje duren. Want uh, nogmaals, de motie heeft hij niet gered. Hij blijft het vertrouwen houden van de meerderheid van de Kamer. En dat zal een hele opluchting zijn. Niet alleen voor Wekers, maar ook voor het kabinet. Inclusief uh, premier Mark Rutte. Hans van der stond even niet open. Dank je wel voor je bijdrage vanaf Alsje. in Kaasaluna. Dag. Ja, Goodbye, nummer 11 van de CD. Daar gaan we zoveel mogelijk nog van okay. draaien. Dat is een stukje, maar dan krijg je in ieder geval nog even de sfeer mee als ja, luisteraar. Dat is niet voor wekers, maar wel ja. <laughs> voor dit programma. Goodbye, precies. <laughs> Bijna wel. Doodzonde, maar goed, we hebben wel veel gedraaid. He, van Heel de CD. veel, dank je wel daarvoor. Ja, dit is echt mooi. Goodbye, het laatste nummer van de CD Last Resistance. Wende Snijders was te gast in Casa Luna. Morgen dan zijn we er weer. En dan uh, praat Nathan Vecht met SCS schrijver van Reisreportage... en columnist voor NRC, Arjen van Velen. Die presenteert zaterdag zijn nieuwe boek. En hier een plaatje van een kat en andere ongeruimdheden van het moderne leven. Van vele verwoord daarin zijn verbazing over de kleine details... waar we ons tegenwoordig zoal mee bezighouden... kattenplaatjes op internet zetten bijvoorbeeld. Zometeen WNL met Nog Steeds Wakker. Gepresenteerd door Anne de Jong en Diederik van Sessen. En uh, wij hebben nog uh, 12 seconden om afscheid te nemen. Goodbye. Goodbye. Dank je wel. Ik vond het geweldig dat je er was. En, ja, ik ook. Uh, echt. Je volgen. We blijven je volgen, dankjewel. Slaap lekker iedereen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV CRV.